Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Wegwerpvapes zijn een steeds groter probleem voor afvalbedrijven. In een gemiddelde vuilniswagen zitten ongeveer 20 van die apparaten, schrijft het AD. En die hebben allemaal een batterij die in brand kan vliegen. Volgens het AD vliegt vrijwel elke week wel ergens een vuilniswagen in brand. Niet alleen veeps zijn een probleem, ook andere apparaten waar batterijen in zitten, zei deze vuilnisman al eerder. Je moet je voorstellen op het moment dat deze batterij gekraakt wordt... Ja, dat er een uh, vonken uitkomen en dat gaat het als het ware vuur spugen. Eerst rookontwikkeling en dan uh, blaast hij zeg maar het vuur eruit. Ja, en als dat in de wagen zit met allemaal droog karton en hout en dergelijke... dan is de kans groot dat het in de brand gaat. De vuilbedrijven zeggen daarom lever je apparaten met batterijen in... op de speciale inleverpunten, bijvoorbeeld in de supermarkt. Voor het eerst worden vandaag baby's ingeënt tegen het RS-virus. Voor de meeste mensen stelt dat niet zo heel veel voor, maar jonge kinderen kunnen er ernstig ziek van worden. Elk jaar komen zo'n 150 baby's zelfs op de intensive care na een besmetting met RS. In sommige landen wordt al geprikt tegen het virus. Volgens het RIVM is het aantal ziekenhuisopnames daar met 80% gedaald. Mensen in de bijstand worden minder vaak gestraft als ze iets verkeerd doen. Gemeentes kunnen tijdelijk minder geld overmaken. Bijvoorbeeld als iemand inkomsten heeft verzwegen of niet vaak genoeg heeft gesolliciteerd. Voor corona gebeurde dat zo'n 6000 keer per jaar. Nu is dat nog maar de helft. En Amsterdammer Menno zit letterlijk fluitend op de fiets. Hij heeft een voetbalfluitje om zijn nek hangen als hij door de stad rijdt. Zo krijgt hij toeristen van het fietspad af die in de weg lopen. Een gewone fietsbel helpt niet, zegt hij tegen AT5. En daarom dus die fluit, want toeristen letten vaak niet op. Ja, lekker op de weg lopen. We gaan alweer hoor. Zonder dat je er ergen hebt, zit het voorbeeld van die fiets weer tussen die benen bij die mensen. Om dat te voorkomen, dacht ik, te koop een fluit. Allee. Hij wil niet voor politieagent spelen, zegt hij, maar hij houdt wel van regels. Het weer nog. dag begint grijs met op sommige plekken wat regen en onweer. Later trekken de bijen weg. Er zijn er vanuit het zuidwesten steeds meer opklaringen met zon. Het wordt max 21 tot 24 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen naar de vesting en de knop in het EMS heb je 10 minuten vertraging. Het staat zo goed als stil op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam... tussen Nieuwegein en Breukelen over 11 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn er maar twee rijstroken open... en dat kost je een uur extra. Je kan beter omrijden via de andere kant van Utrecht... via de oostkant van Utrecht en langs Hilversum. Dus dat is de route over de A27 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Right about now, rubbers rubbers rubbers You have a smoke, it ain't no good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 F. From my window I'm staring while my coffee goes